Onder de grond, een kwaadaardig sprookje. Het stuk dat zo dadelijk gespeeld wordt, is een spel over het huwelijk en de dreigende sleur. Natuurlijk zijn er altijd mensen geweest die zich met alle kracht wilden verzetten tegen die sleur. Er zijn ook altijd mannen geweest die wel eens wat anders wilden, zowel in het nette als in het onnette. De sleur in het leven noemt de schrijver van het stuk spinazieplanten. Als een man jaren spinazie heeft geplant, zoekt hij iets anders. Bijvoorbeeld radijsjes kweken. Die radijsjes verpersoonlijken dan de variatie. Maar als een vrouw verwonderd vraagt: waarom begin je nou aan radijsjes? Jouw spinazie was zo goed? Komt er natuurlijk mot, want dan meent de man te voelen dat zijn vrouw hem niet begrijpt. Hij wil dan vluchten. De schrijver zegt onder de aarde omdat de echtgenoot daar een droompaleis vermoedt... het gebouw van zijn illusies. Hij gaat even, maar dat even groeit uit tot een paar weken. Als hij vertelt waar hij geweest is, gelooft zijn vrouw niet natuurlijk. Hij is niet onder de aarde geweest, maar dood gewoon onder water. Ook zij krijgt na haar ergernis haar oude dromen terug... en ook zij gaat zoeken onder de aarde... Natuurlijk heeft haar man zijn vermoedens en verdenkingen. Ze blijft zelfs langer weg dan hij weg geweest is. Waar heeft ze gezeten? Ze besluiten dan samen te gaan, maar in waarheid gaan ze ieder hun eigen weg. Hun huwelijk is stuk. Maar dan opeens worden ze getroffen door een groot gevaar. Hun leven wordt bedreigd. En in hun angst vinden man en vrouw elkaar terug. Alles is weer zoals het heel vroeger tussen hen geweest is. Maar op het moment dat de breuk geheeld schijnt, wijkt het gevaar. Het dagelijkse, verveelde leven neemt weer zijn rechten. De kleine nabloei van dit huwelijk is verdord. Ze gaan samen aan tafel, maar ze zijn allebei alleen. En zo zullen ze verder leven. De regisseur heeft mij gevraagd u dit daar inleiding te vertellen. Is het wat men noemt een moeilijk stuk... Niet als u bij het woord spinazie aan sleur denkt en als u radijsjes vertaalt met illusie, droom. De schrijver had natuurlijk een andere keus kunnen doen, bijvoorbeeld boerenkool en asperges. Boerenkool voor de sleur en asperges voor de illusie. Hij koos spinazie en radijsjes en dat is natuurlijk zijn goed recht. Wolfgang Hildesheimer is het best in kwaadaardige sprookjes. Dit is is een zeer kwaadaardig sprookje. Onder de grond. Een kwaadaardig sprookje van Wolfgang Hildesheimer, vertaald door C. de Neuer. Regie Regie, Estefries Junior. Wat ben je daar aan het doen? Zie je niet dat ik saai? Ja, nou zie ik het. Wat saai je? Radijsjes. Radijsjes? Ben je dat zo gek? Ja. Waarom? Omdat jij geen radijsjes kan kweken. Hoe weet jij dat nou? Tot nu toe zijn ze nog nooit goed geworden. Tot nu toe. Ik zei radijsjes om te zien of ze niet toch een keer goed worden. Bovendien, eet je helemaal geen radijsjes? Omdat ze nooit goed zijn. Tot nu toe heb je ook nog nooit goede radijsjes gegeten. Ze waren me nooit goed genoeg. En wat brengt je op de gedachte dat ze nu wel goed worden? Niets. En nog wel zo goed dat jij ze zelfs lust? Niets. Maar ik acht het niet uitgesloten dat ze toch nog eens goed worden Je kunt er bijna zeker van zijn dat iets dat ieder jaar slecht is geweest niet ineens op een mooie dag goed wordt Bijna zeker, maar niet helemaal zeker Zo goed als zeker We zouden even goed kunnen zeggen dat iets dat elk jaar slecht is eenmaal goed moet worden <laughs> Oh, jij bedoelt de aanhouder wint Dat heb ik niet gezegd Maar wel gedacht Maar gedachten wijd ik aan andere dingen aan de radijsjes wijd ik mijn vrije tijd meer niet Ik begrijp je niet Dat weet ik al jaren maar laten we het daar nog maar niet over hebben. Ik begrijp niet waarom je nou juist datgene moet doen wat geen succes belooft. Liefje, op het gebied van de Radijse heb ik geen succes nodig. Daarom kan ik het er gewoon op laten aankomen. Het loopt natuurlijk op een teleurstelling uit. Met die mogelijkheid moet je rekening houden. Ik zou eerder zeggen, met die waarschijnlijkheid moet je rekening houden. Zoals je wilt, ik spreek je niet tegen. Waarom zaai je niet iets waarvan je weet dat het goed wordt? Bijvoorbeeld? Spinazie. Heb ik al hier gezaaid. Bovendien, je kunt nooit weten of iets goed wordt, zelfs als het elk jaar goed geworden is. Maar iets dat elk jaar goed geworden is... ...wordt met grotere waarschijnlijkheid weer goed... ...dan iets dat nog nooit goed is geworden. Even goed zou ik kunnen zeggen dat iets dat elk jaar goed geworden is... ...op een goede dag slecht moet worden. En dat zeg je alleen maar om mij tegen te spreken. Doen we dat niet altijd als we tegen elkaar spreken? Want in werkelijkheid geloof je zelf niet in je radijsjes. Geen mens gelooft in radijsjes. Bovendien zaai je ze verkeerd. Verkeerd? Je moet met de schoffel een ondiepe geul maken. Dat heb ik gedaan. Dan moet je het zaad dun in de geul strooien... ...en er met een beetje aarde bedekken. Je ziet toch dat ik dat net doe. Die geul de schoffel is te diep. Bovendien is de aarde niet los genoeg. En je strooit veel te dik. Geef mij die schoffelis. Wat wil je doen? Ik wil je helpen. En dan zeker een deel van de eer opstrijken als er een eens een keer fantastisch zou uitvallen. Die waarschijnlijkheid is nog altijd klein genoeg. In elk geval moet de grond losser zijn. Alsjeblieft. Ik ben al op een steen gestoten. Een grote steen... Heb jij de grond hier dan niet omgespit? Omgespit? Natuurlijk niet. Dat zou latman toch doen? Latman heeft wel wat anders als zijn hoofd. Waar hebben we dan als ik vraag mag een tuinman voor? Hij weet dat je de moestuin zelf onderhoudt. Maar hij moest ook weten dat ik geen tijd heb om hem zelf om te spitten. Het doet je alles helemaal geen kwaad om hem zelf om te spitten. Het staat niet aan een tuinman dat de boeren delen. Jij wordt te dik. Want jij beweren dat Latman er zo over denkt. Ik denk er zo over. Met andere woorden, jij hebt tegen hem gezegd dat hier niet hoefde gespit te worden. Je weet dat hij al wekenlang bezig is met de vruchtboeren. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Neem me niet kwalijk, ik wist niet dat je me wat gevraagd had. Een enorme steen. Hij is overal. Jij hebt op steen gezaaid. Misschien zijn je Radijzen nooit goed geworden... omdat je ze altijd op steen hebt gezaaid. Als ik altijd op steen had gezaaid... waren ze helemaal niet opgekomen. Maar ze zijn wel opgekomen. Bovendien heb ik ze verleden jaar op een andere plaats gezaaid. En wat heb je toen hier gezaaid? Dat weet ik niet meer. Die steen kan hier toch niet dit jaar gekomen zijn? Dat heb ik ook niet beweerd. Moet je nou toch eens kijken... Hij is zo groot als het hele bed. Je kunt er al je hoop op paradijs onder begraven. Dat zal ik niet. Ik sleep hem liever weg. <laughs> alleen? Dat speel je nooit klaar. Ik zal Latman met de verboon van de water komen. Hij is gaan eten. Hoe weet jij dat? Omdat het etenstijd is. Tegen die logica is niks in te brengen. Ik zal het dus alleen moeten proberen. Nee. Nee, het gaat niet. Dat heb ik je al direct gezegd. Jij... Het me weer eens naar waarde geschat. Zeg! Kijk eens. Wat? Hier. Onder de steen. Een gat? Wat voor een gat? Wat is daar voor bijzonders aan? In de boomgaard onder de perenboom is ook zo'n gat. Dit is groter. Veel groter. Het is een. Het is een hol. Als er hier een hol was, dan was het bed er boven al lang in gezet. En toch is het een hol. Waarschijnlijk gaat het heel steil naar beneden. Geef me die schoffer eens aan. Wat ga je doen? Ik ga de zaak tot op de bodem onderzoeken en wel in de letterlijke zin van het woord. En waar wil je de aarde dan neergooien? Hier, nee, links. Maar zie je dan niet dat ik daar sla heb geplant? Dan rechts. Daar heb jij spinazie gezaaid, heb je net verteld. Dat vind ik niet zo belangrijk. Zo? Ik heb altijd gedacht dat jij spinazie erg belangrijk vond. Die rust ergens op Op een gat? Dat heb jij tenminste zo even vastgestaan. Nee, aan de randen bedoel ik Hij ligt op stutten Je fantaseert Kijk dan zelf, dat zijn toch stenen pilaren Steen zie ik wel, maar geen pilaren dat, Maar tot ik dieper kom Straks zeg je nog dat het een ingang is maar, Het is een ingang En waar leidt die dan heen? moet ik dat weten? Misschien naar de hel <laughs> De hel onder jouw groenten Dit is, schijnt je te amuseren Bijzonder, jou ja, niet? Treden. Waar? Hier, naar het spit. Ik zie er maar in. Maar geen treden zijn er meer. Jij schijnt kind aan huis te zijn bij de trappen van de hel. Hier is de tweede. Een hele trap? Nee, deze derde trein is de laatste. En wat komt er dan? Zover ben ik nog niet. De trap komt uit op een gang. Een gang naar de hel? In dat idee schijnt jij vast vastgebeten te hebben. Ja, het prikkelt mijn fantasie. Maar zou je toch niet liever morgen verder graven? Nee, ik graaf nu door. Het is etenstijd. Dat heb je al gezegd. Maar ik wist niet dat je dat begrip ook op ons van toepassing acht. Dat doe ik ook niet, maar ik heb honger. Dan zou ik je aanraden te gaan eten. En jij? Ik blijf graven. Ik wil van het daglicht profiteren. Ik heb je zelden zo ijverig gezien. Wat? Niets. Het is niet belangrijk. Had je niet willen gaan eten? Ik stoor je zeker bij het graven, niet? Ik dacht dat je honger had. Ik kan ook wachten. Offer je niet op alsjeblieft Ik kan later alleen eten Ik stoor je dus wel Je stoort me niet Ik zei alleen dat je je niet moet opofferen Daar hoef je niet bang voor te zijn Ik heb niet gezegd dat ik daar bang voor was Het wordt donker Erg lang kun je toch al niet meer graven Ik zie nog genoeg van wat er hier te zien is De pilaren zijn heel lang. Ze lopen tot onder de treden. Het is een hoge ingang. Een diepe ingang bedoel je? Jij de zin Een onderhoudse gang. <laughs> een jongensdroom. Hij gaat tamelijk steil omlaag. Wat zie je aan het eind? Ik kan het eind nog niet zien. Maar verderop schijnt die breder te worden. Waarom kom je niet naar beneden om te kijken? Ik ben niet gekleed voor een hol. Laat staan voor de hel. Het is ook tamelijk koel cool hier. Je vat nog een kou? Wat? Ik zei alleen, je vat nog een kou. Sinds wanneer ben je zo bezorgd voor me? Ik constateer alleen. Meer heb ik niet bedoeld. Pak, uh, Pak die schoffel eens aan. Wat, wat ga je doen? Ik wil de gang in. Is het niet te donker? Als het te donker wordt, kom ik terug. Wacht maar niet op me, mijn eten. En, en, en, en, en je radijsjes? Wat zeg je? Je radijzen! Ik kan je niet meer verstaan. Het is ook niet belangrijk. Ik ga eten. Goedenavond, lievert. Jij? Zo, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Verwondert je dat? Waar ben jij al die tijd geweest? Al die tijd? Is jou soms lang gevallen? Dat heb ik niet gezegd. Ik vraag alleen maar. Je weet toch waar ik was? Wil jij me vertellen dat je tot nu toe in je hol bent geweest? Als het niet meer dan een hol was geweest... dan zou ik niet tot nu toe onder de grond zijn gebleven. Maar er was toch meer, veel meer. Spreek niet in raadsels. Het is moeilijk niet in raadsels te spreken... als je over een raadsel moet spreken. Zo ken ik je helemaal niet. Wat wil je zeggen? Wat zie ik? Radijsjes? Mooie grote radijzen. En steenwit. Wil je me even een mes geven? Ik heb een geweldige honger. Wil je me niet zeggen waar je geweest bent? Dat zal ik je direct vertellen. Maar eerst moet ik die radijsjes proeven... Fantastische eerste klas. Zulke radijzen heb ik nog nooit gegeten. Waar heb je die gekocht? Ik heb ze niet gekocht. Wat dan? Ik heb ze gekweekt. Jij? Waarom heb je me nooit gezegd dat jij zelf radijzen kweekte? Wanneer had ik je dat moeten zeggen? Ik heb die radijzen pas gezaaid nadat jij verdwenen was. Verdwenen? Wat bedoel je met verdwenen? En vandaag heb ik de eerste radijsjes geoogst. Je komt precies op het geschikte moment. Zou je me jou... Tijdrekening is wel uitleggen. Gisteravond was het dat ik zoals jij het noemt, verdween. Gisteravond? Drie weken geleden ben je verdwenen. Wat zeg je? Drie weken geleden? Drie weken geleden. En intussen heb jij naar het schijntje verstand verloren. Drie weken? Ongeveer drie weken. Ik weet het niet op een dag. In ieder geval is het net zo lang geweest als radijzen nodig hebben om rijp te worden. Daar geloof ik niks van. Dat is onmogelijk. Gisteravond... Waar heb je die radijzen gezaaid? Nou... Latman heeft die steen weggesleept. Steen weggesleept? Oh, ik bedoel, die dwarsbalk van jouw poort... En jij hebt... Ik heb... de ingang laten dichtgooien. Ik heb hem zelf dichtgegooid. Dus toch. Wanneer heb je hem dichtgegooid? De volgende dag. Ik wist dat je niet ver zou gaan, daar beneden. En ik constateer dat ik gelijk heb gehad. Geef me nog een radijs. Heb ik soms geen gelijk gehad. Fantastische radijs. Neem me niet kwalijk, ik heb niet geluisterd. Ge gelijk gehad? Waarmee? Je bent daar beneden niet ver geweest. Ik ben heel ver geweest daar beneden. Verder dan jij vermoedt, lieverd. En verder dan ik zelf vermoedde. Nou ja, drie weken. Je wilt toch niet beweren dat jij drie weken onder de grond bent gebleven? Ik had nooit kunnen denken dat het drie weken waren. De tijd ging zo snel. Drie weken in het donker en zonder eten en drinken? Nee, mijn beste. Het was wel donker, maar niet erg donker. En ik heb niets gemerkt van honger of dorst. En koud? Het was al niet warm en niet koud. Werkelijk? En het vreemdst is dat je je nergens over verwondert daar beneden. Heel vreemd. En dan kan je me misschien ook wel vertellen hoe je er weer uitgekomen bent. Och, ik weet het al. Door het gat onder de perenboom in de boomgaard, is niet? Nee, het paleis heeft een tweede ingang. Het paleis? Misschien heeft het zelfs meer ingang, maar dat weet ik niet. Misschien ben ik nog niet overal geweest. Waar heb je het eigenlijk over? Ik heb het over een onderaardspaleis. paleis. Och. Het gaat dus niet over de hel. Als het de hel is, is hij in elk geval niet dat zodanig te herkennen. Een paleis dus. Waarvan is het gebouwd? Waarvan het gebouwd is? Vreemd, dat heb ik me daar beneden niet afgevraagd. Met een beschrijving van het materiaal laat ze zich ook niet karakteriseren. En is het ook bewoond, dat paleis van je? Nee, het is leeg. Oh. Dat is al een bewijs dat we niet met de hel te doen hebben. Wie weet... Misschien is de hel onbewoond. Heerlijk zijn die radijzen. Ja, vind je niet? Maar vertel verder van je paleis. Heeft Latman die dwarspalk alleen kunnen tillen? Hij heeft hem zelfs alleen weggesleept. Hij is heel sterk, Latman. Heeft hij de ingang gezien? Nee, ik had hem eerst dichtgegooid. Ik begrijp het. Wat begrijp je? Jij wou de sporen uitwissen. Welke sporen? De mijne, natuurlijk. Jij had helemaal geen sporen achtergelaten. Jij was spoorloos verdwenen. Ik heb de ingang opengelaten. Het spoor leidde door de ingang. Hoe lang wil jij dat verhaaltje nog volhouden? Wil je me niet vertellen waar je werkelijk geweest bent? Waar zou ik nog anders geweest zijn dan onder de grond? Terwijl ik aan het avondeten zat... Heb jij je hol verlaten en bent verdwenen. En waar zou ik drie weken lang hebben rondgezworven? Het is in elk geval waarschijnlijker dat je drie weken op de aarde hebt rondgezworven dan onder de aarde. Voor mij waren het geen drie weken. Voor mij waren het een dag en een nacht. Hoe lang het dan ook naar jouw ondergrondse tijdsrekening geweest mag zijn... naar aardse tijdsrekeningen waren het drie weken. Ik kan jou de radijzen laten zien die boven je ingang groeien. Maar jij... Jij zult mij waarschijnlijk de tweede ingang tot jouw paleis niet kunnen laten zien. Ik zal het proberen. Je moet bedenken dat het donker was toen het buiten kwam. En waar is volgens jou die ingang dan? Aan de rand van het bos, vlakbij de steengroeven. In elk geval staat er struikgewas voor, tamelijk dicht. Goed. Morgen laat je hem me zien. Ik zei toch al dat ik het zou proberen. Als je hem niet vindt, zullen we de ingang onder de radijzen weer uitgraven. Waarvoor? Ik dacht dat je niet in mijn paleis geloofde. Ik geloof er ook niet in. Geen mens gelooft in onderaardse paleizen. Maar jij denkt natuurlijk, geen mens kan er zeker van zijn dat ze niet toch bestaan. Ik wil zien wat er beneden te zien is. Dat had je al kunnen doen toen de ingang nog open was. Waarom wil je nou ineens? Geef het maar eerlijk toe, ik heb je nieuwsgierig gemaakt. Jij weet dat ik beneden ben geweest. Jij was beneden toen ik ging eten. Dat is alles wat ik weet. Ik vraag je, was je er heel zeker van dat ik niet meer beneden was toen je de ingang dichtgooide? Ja, heel zeker. Maar nu ik niet meer, hè? Jij hebt een geheim. Zeker. En dat wil ik weten? Je zult het weten. Beneden. Maar ik weet wat van jou. Wat zou je nou van mij kunnen weten? Jij wou mij leven begraven. Dat is niet waar. Hoe heb je bijvoorbeeld mijn afwezigheid verklaard tegenover het personeel en tegenover latman? Ik heb ze gezegd dat je op reis was. Om ze er dan langzaam op te kunnen voorbereiden dat ik niet terugkwam, hè? Waarom? Als iemand op reis is, dan komt hij toch terug? Niet? Jij dacht niet dat ik daar beneden was. Des te eerder had je moeten bedenken dat ik iedere minuut terug kon komen. Ja, dat heb ik ook nog een hele tijd gedacht, maar ik moest toch op de een of andere manier je afwezigheid verklaren. Jij wou er langzaam op voorbereiden dat ik op rij zou blijven. Voor altijd. Je was verdwenen. Ik was in een paleis. Goed, maar, maar daarmee was jij voor de wereld en voor mij verdwenen. Je kunt toch moeilijk van jezelf gaan vertellen dat je verdwenen bent? Ik, ik, ik weet niet. Als ik er daar beneden over had nagedacht, misschien had ik dan zelf gezegd... Ik ben verdwenen Dat is het vreemde aan dat paleis Maar je hebt niet nagedacht Daar beneden vergaat je het nadenken En wat komt er voor in de plaats? Dat is even onbeschrijfelijk als het paleis Jij bent helemaal in extase In extase? Als je daar beneden bent geweest Zal dat je niet verwonderen Of hou je me voor de gek? Waarom zou ik je voor de gek houden? Even nog een hardeisje. Ik had direct wel gedacht dat je de ingang niet meer zou vinden. Je bedoelt dat je niet gelooft dat er een bestaat? Hij bestaat net zo min als je paleis. Gisteren was je al bijna zo ver dat je me geloofde. Je kwam zo plotseling... Maar intussen heeft mijn verstand je terugkomst verwerkt. En wat heeft het je ingefluisterd? Niets anders dan dat je drie weken vakantie hebt genomen. Bovendien hadden we gisteren nog niet vergeefs naar die andere ingang gezocht. Ik heb niet beweerd dat ik hem zou vinden. Ik heb gezegd dat ik het zou proberen. Dan zullen we de ingang onder de radijsjes moeten vrijmaken. Dus toch. Of wil je soms niet meer? Ik wel. Ik constateer alleen dat jij naar beneden wilt. Hoewel je niet aan het bestaan van het paleis gelooft. Geloven en twijfelen zijn zoals je misschien weet twee verschillende dingen. Ik twijfel aan het bestaan van je paleis. Maar je acht het toch ook weer niet uitgesloten? Anders zou ik toch niet naar beneden willen? Dus je wilt naar beneden. Ik dacht dat we het daarover al eens waren. Aangenomen dat je afstand wilt doen van het genot van die fantastische radijsjes. Daarom zou ik er afstand van doen? Ik zal ze alleen opeten. Je, je zult ze... Ik begrijp het. Ik moet alleen gaan. Ik dwing je niet. Maar je wilt niet meegaan. Sinds wanneer heb je behoefte aan mijn gezelschap? Ditmaal zal jij het gat kunnen dichtgooien. Daarom wil je niet meegaan. Wees voorzichtig, je verraadt je. Wat bedoel je? Je verraadt je door mij jouw motief in de schoenen te schuiven. Jij wist dus dat ik beneden was toen je de ingang dichtgooide. Hoe vaak moet ik het je nou nog zeggen? Ik, ik, ik wist het niet. Ik, ik, ik was er bijna zeker van dat jij niet beneden was. Maar jij, jij wilt hem dichtgooien terwijl je weet dat ik beneden ben. Ik zal hem niet dichtgooien hoewel ik weet dat er een andere uitgang is. Help je me graven? En de en radijsjes, wil je die dan niet eerst uit de grond halen? Kijk jij ze maar uit, ik begin vast met graven. Ze zijn bijna allemaal rijp. Jij zult zwelgen in de radijs. Net als jij in je onderuitse paleis. De grond is erg los. Daarom zijn de radijsjes zo goed geworden. Maar dat maakt het des te moeilijker het gat open te houden. Wil je daarmee zeggen dat het vanzelf instort? Ik zal het openhouden. Zeldzame radijsjes in dat. Misschien zouden we nog eens radijs moeten zaaien. En mij eronder begraven. Ik bedoel als jij weer boven bent. Als ik zo lang beneden blijf als jij, is het voor het dijs te laat. Als jij. als jij die dwarsbalk niet had laten wegslepen. dan zou het werk. gemakkelijker zijn. Ik kon niet weten dat er daar beneden een paleis is. Als jij daar boven de. Als jij nou. daarboven. daarboven de aarde wegschept. Zou ik wat warmers aantrekken? Je merkt daar beneden niets van de kou als je eenmaal. Dieper komt. Ik heb er ook niks van gevoeld. Ik ben gevoeliger dan jij. Wat weet jij van mijn gevoeligheid af? Wat zouden we in de herfst nog kunnen zaaien? Je hebt toch geen bed meer vrij? Ik bedoel wanneer jij terug bent. Alleen spinazie. Ah, spinazie. Waarom ga je niet mee? Je... Beleef het sterker als je alleen bent. Het is heel curieus dat jij behoefte aan mijn gezelschap hebt. Ik heb niet gezegd dat ik behoefte aan jouw gezelschap heb. Ik vraag me alleen maar af. Jij was toch zo geestdriftig over je paleis? Jij wilt dat ik met je meega, omdat je bang bent dat ik het gat dichtgooi. En als dat nou zo was? Dan moest je zo'n voorbeeld aan mij nemen. Ik was niet bang. En jij hebt het toch dichtgegooid? En daarom wil je je nu op me wreken. Ik heb je gezegd dat ik het gat niet zal dichtgooien. Meer kan ik niet doen. Van je angst kan ik je niet verlossen. Je angst is jouw zaak. Ik, ik, ik, ik wil jouw paleis zien. Jij gelooft toch helemaal niet in mijn paleis? Jouw drijft iets anders. Iets anders? Wat dan wel? Als ik jou nou zei dat er daar beneden geen paleis is... zou je dan omlaag gaan? Wil jij daarmee zeggen... ...dat het paleis niet bestaat. Nee, dat wil ik daar niet mee zeggen. Het is er dus wel. Absoluut. Dan begrijp ik je vraag niet. Het is ook niet belangrijk. Misschien begrijpen wij elkaar pas... ...als we allebei het paleis hebben gezien. Ik geloof dat het zover is. Oh, het... het, het gat is, is... erg nauw. Kom ik daar wel weer uit... Ik zal het aan de kanten nog een beetje verbreden. Die dwarsbalk had natuurlijk niet weggehaald moeten worden. Ik vraag me nog steeds maar af waarvoor dat nodig was. Dat was voor jouw radijsjes? Mijn radijsjes? Jij dacht toch dat ik niet meer terug zou komen? Toen ik de radijs zaaide, dacht ik nog van wel. Maar toen je ze plukte, dacht je het niet meer... omdat je wist dat ik beneden was. Nee. Nee. Maar, maar jij was drie weken weg... Wat had ik dan moeten denken? Wat had jij dan in mijn plaats gedacht? Laten we ophouden met dat gepraat. Je kunt nu naar beneden. Ja, het is nog altijd een beetje nauw. Ik help je. Pas op, dat je niet uitglijdt. Het is erg stijl. Als je weer naar buiten komt, voel je je minder onzeker. Denk je? En verder naar beneden is het niet meer zo stijl. Is het. is het er niet erg donker? Het is licht genoeg. Wat? Je zult alles zien wat er te zien is. Wat zei je? Niets. Het is niet belangrijk. Goedenavond, lieverd. Zo, ben je er weer? Ja, daar ben ik weer. Verbaasd het je? Ik had je al bijna niet meer verwacht. En? Hoe was het daar beneden? Het was adembenemend. Adembenemend, zo. Ik heb dus gelijk gehad. Jij? Jij hebt me niets verteld. Maar misschien heb je in zoverre gelijk gehad... dat het zich niet laat beschrijven. En weet je ook hoe lang je weg geweest bent? Ik heb een gevoel alsof ik pas gisteravond ben afgedaan. Maar op je tafel staan geen radijzen meer. Het moet dus langer geleden zijn. Het zijn bijna vier weken. Vier weken? Dat kan toch niet? Het is me alsof ik al die tijd gelopen heb. Maar het heeft je, zoals ik zie, niet vermoeid. Op het grote binnenhoofd ben ik een paar minuten gaan zitten. Tenminste, het scheen me een paar minuten toe. Maar misschien zijn het wel dagen geweest. Waar was dat? Op het grote binnenhof, het tweede. Met die zuilen rondom. Herinner je je niet? De herinnering begint te vervagen. Zalen herinner ik me zuilen ook, maar geen binnenhof. Maar ik heb het er niet lang uitgehouden. Het was te stil. De stilte leek mij nou juist zo fantastisch. Fantastisch? Maar luguber. Als ik liep, hoorde ik tenminste mijn voetstappen. Ja, men voelt zich eenzaam daar beneden. Maar dat is ook weer het indrukwekkende ervan. Misschien zouden we nog eens samen naar beneden moeten gaan... Wil jij weer naar beneden? Jij niet? Eh, jawel. Jazeker, ja. Ik was van plan weer een keer naar beneden te gaan. Ik ga mee. Wanneer zullen we gaan? Wanneer je maar wilt. Maar zou jij nu de andere ingang kunnen vinden? De andere ingang? Hoe weet jij dat ik... We kunnen toch door het radijzenbed gaan, of niet? Dat kunnen we niet. Bedoel je dat je... het? Ik heb het dichtgegooid. Dus toch. Ik heb dus gelijk gehad. Ik wist wel dat je beloften niet veel waard zijn. Ik heb het langer dan drie weken opengehouden. Ik geloof je niet. Je kunt het latman vragen. Je noemt je getuige te snel, lieverd. Heeft hij het gat drie weken zien liggen? Of wie het gezien heeft, weet ik niet. Drie dagen geleden heb ik tegen hem gezegd dat hij mij moest dichtgooien als hij met de vruchtbomen klaar was. Gisteravond had hij het nog niet gedaan, toen heb ik het zelf maar gedaan. Waarom? Ik wil de spinazie zaaien <laughs> Hij wil de spinazie zaaien Na bijna vier weken mocht ik er toch wel zeker van zijn dat je niet zou terugkomen Tenminste niet door deze opening En ik heb gelijk gehad Natuurlijk heb je gelijk gehad Ik had immers helemaal niet door deze opening naar buiten kunnen komen Omdat hij dichtgegooid was Je hebt het helemaal niet geprobeerd Hoe weet jij dat? Als je door alle zalen van het paleis bent heen gelopen, Ben je bijna aan de andere uitgang Als je deze uitgang geprobeerd had Zou je nog lang niet terug geweest zijn Overigens betwijfel ik of je eigenlijk wel in het paleis geweest bent. Zullen we onze herinneringen vergelijken? Zou jij de andere ingang vinden? Ik zal het proberen. Toen ik buiten kwam was het donker. Morgen zullen we het samen proberen. Nu geloof jij van mij niet dat ik in het paleis geweest ben. Ik heb niet gezegd dat ik het niet geloof, maar dat ik het betwijfel. Maar ik constateer dat jij intussen van mij gelooft dat ik in het paleis geweest ben. Of jij er werkelijk geweest bent, weet ik niet. Maar ik heb er me van overtuigd dat het bestaat. Als ik er je niet van had verteld, had jij je nooit overtuigd. Oh. <lacht> Kijk, zei de blinde tot de ziende. Een leeuw. En de ziende zag werkelijk een leeuw. Hoe weet jij dat daar een leeuw is? vroeg de ziende aan de blinde. Ik heb hem gedroomd, zei de blinde. Hm. Misschien heb jij gedroomd en heb ik gezien. Heb je niet gezegd dat ik helemaal extatisch was toen ik terugkwam? Er waren verschillende redenen voor extase. Misschien was je blij mij te hebben betrapt op een misdaad tegen jou. Maar intussen heb ik jou betrapt. Laten we elkaar dus geen verwijten maken. Dat rekensommetje gaat niet op. Ik heb drie weken gewacht voor ik het gat dichtgooide, maar jij... Zo? Wat heb jij dan tegen het personeel gezegd? En tegen Latman? Dat je op reis was gegaan. Precies wat ik gezegd heb. Hebben ze dat geloof? Dat weet ik niet. Je kunt toch aan de mensen zien of ze je geloven of niet? Misschien kan jij het aan ze zien, ik kan dat niet. Kan jij aan mij zien of ik je geloof? Ik kan aan jou nog veel meer zien. Namelijk dat ik jou niet kan geloven. Jij hebt het gat dadelijk dichtgegooid. En zelfs al had ik dat gedaan, ik wist dat het paleis een tweede ingang had. Dat wist jij niet toen je het gat dichtgooide. Van die tweede ingang kon je alleen maar geweten hebben als je werkelijk beneden geweest was. Vraag het maar aan Latman. Hij was bij de vruchtbomer toen ik het tegen hem zei. Was hij niet verbaasd dat het gat weer open was? Oh, misschien kan jij het aan de mensen zien of ze zich ergens over verbazen. Ik kan dat niet. Hij zei dat er ook een groot gat was onder de perenboom. Maar hij wilde het niet dichtgooien omdat hij het wilde observeren. Hij dacht dat het misschien een, een vossenhol was. Je dwaalt af en je praat te veel. Toen jij tegen Latman zei dat hij het gat moest dichtgooien... had jij het waarschijnlijk al lang zelf dichtgegooid. Wat had het dan voor zin het tegen Latman te zeggen? Dat hij mij dan het gewenste antwoord zou kunnen geven. Zo. Jij wist dus... Dat ik vast op je teruggerekende. Nou ja, je zult het niet uitgesloten geacht hebben dat ik terugkwam. En daarom heb je je veilig willen stellen. <lacht> spinazie. Heb je hem al gezaaid, je spinazie? Vandaag heb ik hem gezaaid een uur geleden. Morgen zal ik het bed eens bekijken. Dan zal je kunnen constateren dat hij nog niet is opgekomen. Misschien heb je werkelijk pas een uur geleden gezaaid. Maar toch kan het gat al lang dicht geweest. Je zult constateren dat de aarde nog los is. Dat heb jij vastgesteld toen je het gat weer voor mij openmaakte. En toch was het al drie weken dicht. Aarde blijft lang los. Hoe dan ook, voor we in de tuin gaan graven, zullen we de tweede ingang zoeken. En voor we hem zoeken, ga ik jouw spinazie bekijken. Misschien is hij net eetbaar als we terugkomen. Terugkomen waar vandaan? Uit ons onderaards paleis. Oh, bedoel je dat? Dat hangt er vanaf. Hoe lang we beneden blijven. Ik heb altijd wel geweten dat jij die tweede ingang ook niet zou vinden. En toch is hier. Ik weet dat hij er is. Ik ben er toch zelf doorgegaan. Je hebt hem niet op dezelfde plaats gezocht als ik. En wat bewijst dat? Niets. Hij versterkt alleen mijn twijfel of jij werkelijk bent geweest waar ik geweest ben. Dat betwijfel ik nou juist ook, want ik ben in het paleis geweest. Ik ook? Maar zoals je al zei, het heeft misschien verschillende ingangen. Het schijnt met tijdverspilling de mogelijkheden uit te pluizen. Laten we samen naar beneden gaan. Hier, neem jij de schoffeling in de scherm. Je wilt dus afstand doen van je kostbare spinazie. Ik weet dat jij er plezier in hebt in mij en mensen zien voor wie spinazie veel betekent. Wacht, ik wil eerst even kijken. Je zult nog niets zien... Nou? Het zaad is nog niet opgekomen. Je ziet dus dat ik gisteren pas heb gezaaid. Ja. Maar ik zie niet wanneer het gat werd dichtgegooid. Waarom heb je Latman er niet naar gevraagd? Wil je dat ik met jouw verklaringen door de tuinman laat bevestigen? Mij laat het koud, het plaatst mij niet in een kwaad daglicht. Jouw wel. Hm, daar speculeer je nou net op als je zegt dat ik het aan hem moet vragen. Bovendien heb ik hem niet gezien. Ik denk dat hij bij de vruchtboom is, zoals altijd. Nu komt het er toch niet meer op aan. We moeten een, een groot gat gaven deze keer. Want er is niemand hierboven die het voor ons openhoudt... en als de grond nat wordt, kalft die in. Het ziet er niet naar uit dat het zal gaan regenen. Nee, nu niet, maar binnen drie of vier weken... zal het beslist wel de een of andere keer gaan regenen. Hè? Denk je zo lang beneden te blijven? Lang? Je moet niet vergeten dat we dit keer... allebei de aardse tijdrekening afleggen. De tijd zal ons niet lang vallen. En als we de andere uitgang niet vinden... dan moeten we terug hierheen... en dan duurt het twee zo lang... Volgens de tijdrekening van onder de grond zijn dat twee dagen. Bovendien, waarom zouden we de andere uitgang niet vinden? We hebben hem allebei gevonden, onafhankelijk van elkaar. Het paleis mond uit in die uitgang, voor zover ik me herinner. Voor zover ik me herinner, waren er nog andere mogelijkheden. Des te beter. Misschien vinden we nog wel een nieuwe weg. Mij was de oude goed genoeg. Ik heb de ingang al te pakken. Zal ik je helpen? Nee, blijf jij maar boven en schoffel de aarde weg, zodat hij niet naar beneden kan rollen. Dan moet ik mijn sla opofferen. Aha, of die maar gerust op. Tegen de tijd dat we terugkomen, is hij toch al deur geschoten. Wie weet? Misschien kom ik eerder terug dan jij. Waarom? Is voor jou het plezier vanaf? Of wil je het gat boven me weer dichtgooien om je sla te redden? Ik zeg toch alleen maar misschien. Misschien bevalt het paleis me niet meer. Gisteren je er nog mee. Zei je niet dat je het sterker beleeft als je alleen gaat? Jij zou dus liever alleen gaan. Dat heb ik niet gezegd. Of bedoel je alleen maar dat je me die belevenis wil gunnen? Och, misschien ga ik later nog eens alleen. Dat kun je doen als je dat wilt, maar nu ga je met mij mee. Ik wil niet dat je het gat nog eens een keer boven me dichtgooit. Al zou ik dat doen, er is nog een tweede uitgang. Twee mogelijkheden zijn altijd beter dan één. Ik ben zover, kom. Is, is het gat groot genoeg? Je ziet toch dat ik al binnen ben? Ook... Ook als het gaat regenen. Kan niets gebeuren, kom. Ik help je afdalen. Ga jij maar eerst. Ik ben toch al beneden. Loop jij dan voor? Niet voordat ik jou naar beneden heb geholpen, anders glij je uit. De grond is vochtig. Ik pak mijn hand beet. Dank je. Het gaat al. Maar, maar je moet een beetje ruimte voor me maken. Ik vang je op. Spring naar beneden. Trek niet zo aan me. Ik hou alleen je hand maar vast, anders val je. Oh, het Het is erg. Nou. Voor twee is het altijd nauwer dan voor één. Voor dadelijk ruimer, dat weet je toch? We, we moeten een andere uitgang vinden. Door deze komen we niet meer boven. Ik wel. Maar ik niet. Ik zal je omhoog trekken als ik boven ben. Als jij boven bent? Bovendien vinden we de andere uitgang. Nou, vooruit. Donker. Je ogen moeten nog aan de duisternis wennen. In, in, in mijn herinnering was het lichter. In de mijne ook. Het was lichter. Was het niet licht. Dan moet de gang dadelijk breder worden. Zo heb ik het tenminste in mijn geheugen. Jij niet? Ik weet het niet. Nog niet, dacht ik. Nog een klein eentje. Gaat de gewoon niet eerst een beetje naar links? Was het niet naar rechts? Misschien. Misschien vergis ik me. Misschien vergis ik me. Het wordt steeds donkerder. Mijn ogen schijnen niet in het donker te wellen. Dat duurt even. Maar ik heb voor alle zekerheid een lantaarn meegenomen. Hè? Het was je dus toch niet licht genoeg? Er waren details die ik wat nauwkeuriger wil bekijken. Bijvoorbeeld? Nou, een paar dingen in de grote zuilengang. In de grote zuilengang? Hij in welke? Komt, hij komt, voor zover ik me herinner, op de grote zaal uit de laatste. Oh daar... Ik vond dat alles daar juist vrij duidelijk te zien was. Je zult een heleboel dingen nog duidelijker zien. Als je toch een lantaarn bij je hebt, waarom doe je hem dan niet aan? Ik wil de batterij sparen. We zullen hem later nodig hebben als ze in het paleis zijn. Hier is het niet bijzonder interessant. Maar wel donker. We kunnen niet verkeerd lopen. Maar we kunnen vallen. Hou je maar aan mij vast. Voor zover ik het me herinner... Moeten we nou gauw bij de voorgever zijn? Als de gang breder wordt. Maar hij wordt niet breder. Dat dat kun je niet zien in het donker. Als jij je lantaarn niet wil aansteken, dan steek ik de mijne aan. Hè? He? Jij hebt dus ook wel lantaarn meegebracht? Ja, ik, ik, ik, ik, ik vond het ook niet overal licht genoeg de vorige keer. Hoe is dan jouw verbazing te verklaren toen ik zei dat het mij niet licht genoeg was? Nou, toen jij terugkwam... Toen... Toen zei jij dat het niet donker was geweest, maar, maar toen ik terugkwam heb ik daar niet over gesproken. Jij hebt me alle details beschreven. Ja, die, die, die, die, die heb ik malen op de tast moeten waarnemen. Maar met de lantaarn zal ik ze zien. Waarom doe je hem dan niet aan? Je scheen hem nodig te hebben. Jij loopt vooraan. Als je het dan met alle geweld wilt. De muren zijn erg donker. Natuurlijk zijn ze donker. We zijn van donkere aarde. In het paleis zijn ze lichter. Veel lichter. Wat zei je? Ik zei. Veel lichter. Nu. Wat? Daar ginds. we te gang wijder. Ja. Ja, ik wilde me. Maar. Maar hij buigt niet naar links. Naar rechts ook niet. Gek hoe je geheugen zit, Steeklaas. Ja. Pas op. Een drempel. Nu komt het voorplein. steen graniet. Ik had het voor marmer aangezien. Onder de grond vind je geen marmer. Als er onder de grond paleizen zijn, waarom dan ook geen marmer. Het is geen marmer, het is graniet. Het paleis is van graniet. Niet het hele paleis. We hadden geen licht moeten maken. Dan was het marmer gebleven. Graniet is me goed genoeg. Het materiaal doet het hem niet. Pas op, pas op, de grond is drassig. Het water druipt van de muren. Dat herinner ik me helemaal niet. Straks wordt het weer droog. In het paleis is het droog. En warm. Hier was het ruimer. Nu! Nu moet de gevel komen. Ja. jij ja, ik hem voor ons. Een paar stappen nog. Zou hij nog zo overweldigend aanmoedigen? De tweede keer. Hier zijn we er. Nee. Nee, toch niet. Ja, ja, ja toch. Schijn eens naar boven. Nee, we zijn er nog niet. Maar, maar we kunnen niet verder. Maar we moeten toch kunnen. Ik herinner me toch. Wat? Wat herinner jij je? De hele weg herinner jij je? Herinner jij het dan niet? Nee, mijn, mijn geurgaard in een steek. Hoewel, hoewel ik het, hoewel ik het deze uur weet. herinner, me. hier, hier, links, of, of als hier... Jij zou het moeten weten. Ik? Wat zou ik moeten weten? Hoe het verder gaat. Waarom niet beter dan jij? Jij bent gisteren was teruggekomen. De meisje van me geleden. Nee, ik kan het me niet herinneren. Jij bent ook langer beneden geweest. Jij hebt jezelf uitgerust. Waar is dan dat grote binnenhof? Eerst van de kleine binnenhof. En waar is dat? Maar dan vraag je mij dan. Waar is jouw zuilengang? Waar is jouw paleis? Jij bent nooit hier beneden geweest. Even min als jij hier beneden bent geweest. Nog niet eens tot hier ben je gekomen. Jij ook niet. Nee, ik ook niet. Waarom zou ik ook? En waarom? Jij, jij hebt me hierheen gelokt. Ik heb je niet gedwongen, jij bent vrijwillig naar beneden gegaan. En ik had zo in je paleis geloofd. Jij hebt zo in mijn paleis geloofd dat ik in het jouw ben gaan geloven. Maar jij hebt het spel uitgevonden. Ik heb alleen maar meegespeeld. Ik heb jou drie weken huwelijksvakantie gegeven. Is dat geen aanvaardbaar spel voor je geweest? En voor jou dan niet? Zeker, voor mij ook. Maar jij bent verder gegaan. Niet ver genoeg. Jij hebt de ingang dichtgegooid om mij te begraven. Ik heb de ingang dichtgegooid om radijs te zaaien. Radijs op mijn graf. <laughs> Je graf. Ik wist precies dat jij niet hier beneden was. Maar jij, jij hebt me naar beneden gestuurd om mij te kunnen begraven. Ik wist dat jij niet verder zou gaan dan ik gegaan ben. Aha. Jij hebt dus toch geen drie weken gewacht. Jij ziet dat dat helemaal niet nodig was. Zoals je zeer juist hebt opgemerkt, er zijn geen onderaardse paleizen. Maar toch heb jij alles op alles gezet om mij te overtuigen. Ik wou weten wat jij uitvoert. Waar ben jij die vier weken geweest? Waar ben jij die drie weken geweest? Is het je niet voldoende dat ik je drie weken van mijn aanwezigheid verlost heb? Goed, laten we ophouden. We staan kiet. Alles wordt weer als vroeger. Dan laten we teruggaan. Het wordt koud in je onderaardse paleis. Spijt me dat het je niet bevalt. Jij kunt wel blijven als je wilt. Wil je wel bedenken dat je zonder mij niet naar buiten komt? Ik kan roepen. Dacht je dat iemand je zou horen? Lapmannen bij de vruchtbomen. Kom, laten we gaan. Pas op. Hier is dat ding dat we de drempel noemden. Jij hebt dus in het paleis geloof. Ik wou gronden wat ik voor jou geheim aan zag. En waarom ben je dan niet tot aan het einde gegaan? Ik was bang. Voor mij? Voor het onbekende, waarvan jij maar een deel bent. Maar jij? Waarom ben jij niet tot het einde gegaan? Om dezelfde reden. Jij bent laf. Als ik niet zo laf was geweest, had je me begraven. <laughs> Hoe weet je dat ik niet op jouw lafheid had gerekend? Waar ben jij vier weken geweest? Ik was op reis. En waar was jij? Ik ook. Waarheen? Waarheen? Naar alle liefdes. En als het eens nieuwe liefdes geweest waren, zou jou dat interesseren? Niet veel. Ik dacht dat je mijn geheim wouden gronden. Je slippertjes reken ik niet tot je geheimen. Waarom vraagt je het me dan? Uit beleefdheid. Jij hebt het mij toch ook gevraagd? Hier gaat naar roken. Pas op. Pas op dat je niet uitklijnt. De grond is glibberig. Hier wordt het nauwer. Stoot je niet. <lacht> Graniet. Ah, marmer. Had het hier eigenlijk niet al lichter moeten worden? Door de uitgang bedoel ik? Nog niet. En jij? Ben jij bij je oude liefdes geweest? Interesseert jou dat? Een beetje conversatie maakt een donkere weg korter. Misschien is de weg te kort voor het vertellen van al jouw avonturen. Laten we het over wat anders hebben. Nu zal het toch licht moeten zien. Waarschijnlijk zien we het ook als we de lantaarn uitdoen. En waarom doe je het nog niet uit? Doe hem eens uit. Nee, nog niets. Het blijft donker. Vreemd. We zijn nog niet ver genoeg, denk ik. Misschien, misschien is het buiten ook donker. Boven. Onmogelijk, het is middag. Je vergeet dat de tijd hier sneller verstrijkt. Je grapjes zijn misplaatst. Drie weken in 24 uur. Ik zou toch wel eens willen weten waarom jij zo in extase was toen je terugkwam. We zullen nog tijd genoeg krijgen om je uitvoerig in te lichten. Waren het nieuwe liefdes of waren het oude? Ik ben bang dat je humor je wel zal vergaan. Wat ben jij van plan? Die vraag lijkt me al beter op zijn plaats. De ingang is namelijk dicht gegooid. Wat zeg je? Dicht gegooid. Nee. Hier. Hier zou je naar boven moeten, de eerste treden. En wat, wat... Wat gebeurt er nou met ons? We hebben tijd genoeg om ons wat voor te stellen. Bedoel je dat we... Dat we zullen moeten... Dat we in het Onderaardse Paleis zullen moeten blijven, ja. Beest! Yes. Het is jouw schuld! Het heeft geen zin over de schuldvraag te twisten. Wat man ja, heeft... Ja, dat heeft hij, maar dat komt er nu niet meer op aan. Jij hebt hem gezegd dat hij de ingang moest dichtgooien. Toen ik dat tegen hem zei, kon ik niet weten dat hij hem boven ons zou dichtgooien. Dat is ook een van mijn liefste wensen. Levend begraven. Zo zou er de krant staan als ze ons ooit zou ontdekken. <lacht> onder spinazie en radijs. Op het ogenblik staan we onder jouw slaag. Begraven onder mijn slaaf! Jij had die dwarsbalk nooit moeten laten weghalen. Alsof jij die had kunnen tillen. Maar misschien zou iemand hem hebben gevonden. Wie zou ons moeten vinden? Misschien Latman? <lacht> Latman? Die is bij de vruchtbomen. Dan de eerste, de beste die de moesten zal verzorgen. Tegen die tijd zijn we al lang garanten. Ze zouden dan in elk geval onze garanten hebben gevonden. In echtelijke trouw verenigd. Nadat iedere partner tot slot nog zijn kleine vakantie heeft gehad. Liggend naast elkaar, botje aan botje. Stof voor legende. Het wordt hier nauw. Laten we het terug gaan, liefje. Terug? Waarheen? In het paleis. Het is daar ruimer en het is plaats om te zitten. Ik neem aan dat we wel gauw zullen gaan liggen. Ik, nee, ik, ik wil niet. Ik, ik wil niet. Ik. Maar, maar, maar de poort. Wat zeg je? Die poort. Wat had die dan te betekenen? Hoe komt die poort onder het groentebed? Zoals je ziet voert hij terug naar de hel. Voorzichtig, de weg gaat omlaag. Nee, nee, hij leidt naar het paleis. Ik merk dat je je aanpast, daar doe je goed aan. Pas op, stoot je niet. Stoot, Waarom? Waaraan? Hier komt die steen weer. <laughs> Ga niet. Het is marmer. Ja, dat is de goede manier om met nood tot de baas te blijven. Hier. Hier was het weer ruimer. Dadelijk hebben we hier weer voor ons. Wat lieverd? Zij lieverd tegen me. Ja. We hebben het een en ander in te halen. Wat hebben we dadelijk weer voor ons? Het paleis. Zo'n fantastische voorgevel. Ik zie dat je er een systeem van maakt. Ik benijt je. Hier zijn we. En hier blijven we Is het niet prachtig? Tot het einde Kijk er maar eens goed naar Waar moet ik nog maar kijken? Naar het paleis Het paleis? Ja, laat ik daar eens goed naar kijken We hebben tijd genoeg Veel tijd Veel tijd, ja Kom naast me zitten Ja het is de enige censuurd. We hebben lang niet meer zo gezeten. Hebben we ooit zo gezeten? Misschien vroeger eens. Vroeger, ja. Ik herinner het me. Vroeger vaak? Zie je het paleis? Het is adembenemend. De gevel marmer. We zullen naar binnen gaan. We moeten onze schoenen uittrekken. Je hebt gelijk. Hou jij de lantaarn voor me vast? Waar hebben we een lantaarn voor nodig? Is het niet licht genoeg? Het verblindt. Het weerkaatsen met marmer. Wat, wat doe je? Ik gooi mijn schoenen weg. We hebben ze niet meer nodig. Wat is het? Wat is het warm? Ik trek mijn mantel uit. Gaan we naar binnen? Laten we nog even zo blijven zitten Ja Leg je hoofd hier Het is alsof het paleis naar ons toe komt Het komt naar ons toe We zweven Hou me vast Ik hou je vast De poort Als jij die niet ontdekt had, waren we niet hier Welke poort? Ik, ik herinner het me niet Ik was in de tuin maar het is lang geleden. In welke tuin? In de moestuin. Onder de radijzen, geloof ik. Radijzen, ja. Ja, nu herinner ik me. Je hield er zo van. En daarom heb je zo graag voor me gekweekt. Ik wilde iets voor je doen. Jij hebt altijd alles voor mij gedaan. Het was me zo weinig. Ik kan me niets herinneren. Drie weken ben je weg geweest... om het paleis voor me te zoeken. Ik... Heb jij het niet voor mij gezegd? Ik herinner het me niet. Vier weken ben jij weg geweest. De tijd is me heel lang gevallen. Nu gaan we niet meer van elkaar weg. Nooit meer. We blijven samen in het paleis. Samen en alleen. Wat is het stil. Zullen we de zalen onderzoeken? Ja. Er zijn daar veel deuren. Laten we ze proberen. gesloten allemaal gesloten we moeten naar de geheime deur zoeken Kloppen tegen de wanden Je hebt gelijk ik kan hem niet vinden ik kan hem gevonden hij is hij is erg nauw we moeten achter elkaar lopen Hou mijn hand vast. Een gat. Net groot genoeg om erin te kruipen. Ga jij voor. Ik... Ik, ik kom er haast niet in. Het lijkt wel een hol. Het moet zich dadelijk weer verbreden. Het komt op de binnenste zalen uit. Het, het blijft nog altijd even nauw. Wat zie je? Ik zie... Een stuk hemel. Vergis je je niet? Hemel. Tussen boomwortels en aarde en mos. Dan zijn we in de tuinen van het paleis. De tuinen van het paleis? Ja. Ja, Liefie, je hebt gelijk. Het zijn de tuinen van het paleis. Kom maar eens hier. Ja. Ja, kom. Ja. Kom maar. Ja, hier, zo. Ja, gaat het? Je ziet het. De boomgaard. Leide die geheime deur dan naar de boomgaard? Hij komt uit onder de perenboom in de boomgaard. Begrijp je? Het gat onder de perenboom. Welke perenboom? Weet jij hier dan de weg? Een beetje. Niet zo goed als Latman. <hijen> Latman? Oh, nou begrijp ik het. Het gat onder de perenboom. Het is dus geen vossenhol. Ik heb nooit beweerd dat het een vossenhol is. Latman hield rekening met de mogelijkheid. Nou, kan jij hem vertellen wat het werkelijk is? We zouden die boom eigenlijk moeten stutten. Laat dat maar aan Latman over. Die weet het het beste. Bemoei jij je maar liever met je groenten. <lacht> spinazie. Je hebt gelijk. Ik ga nu nieuwe spinazie zaaien. Het is nog niet te laat. Ik moet je erop patent maken dat je geen schoenen aan hebt. Straks vat je nog kou. Sinds wanneer ben je bezorgd voor mij? Oh, het was alleen maar als opmerking bedoeld. Oh. Bovendien is het etenstijd. We hebben lang niet meer samen gegeten. Laten we nou niet doen alsof de tijd ons lang is gevallen. Dat was ook niet mijn bedoeling, liefje. Het zou gewoon niet in me opkomen. Onder de grond. Dit was een kwaadaardig sprookje van Wolfgang Hildesheimer, vertaald door Noyer. Animals de en leven was de vrouw en Paul Deen de man. Het sprookje werd ingeleid door Els Buitendijk. De regie had Esther Vries Junior.